Ik denk dat daar iets achter zit. Ik denk juist niks, Guido. Ik vind het alleen maar raar. Commissaris, sorry ze. Ik heb nog juist een telefoon gekregen van Café Vlessingen, van, van Slintje. Ah, de brouwer is langs geweest. Kom, Guido. Nee, nee, niet serieus, commissaris. Slintje is daar een Japanees aan bezighouden. Een Japanees die een video gemaakt heeft van het concertgebouw. Van Dineval van Dirk de Meijer. Het was nu puur toeval, commissaris. Die mens kwam hier binnen met zijn neus in zo'n rijschietje. Ah oh ja, Café Vlissingen staat in al die gidsen. Ja, ja, ja. En hij is daar gaan zitten. Hij heeft een trappist besteld. En terwijl ik die ging halen, is hij hier beginnen filmen. Ja, en je vroeg hem of je eens naar jezelf mocht kijken. Ja, ik dacht, amai, die camera's worden altijd maar kleiner. Ik wil wel eens zien wat dat geeft van kwaliteit. Ja, sorry, Guido ga je er eens mee bemoeien. Of morgen staan we hier nog ja, dat was het. Uh, Sorry, Slintje. Wat is er dan gebeurd? Dan ...heeft hij een stukje teruggespoeld... Mm -hmm. ...en toen heb je die jongen van het concertgebouw zien springen. Ja, ik, ik wist eerst niet wat ik zag. Ik dacht... Waarom staat hij daar nu zo te zwaaien? Commissaris, je kunt kijken, eindelijk. Ah, Guido heeft dat vlugregels zeg. Oh, dat is niet moeilijk. Je hebt nog een trapeze beloofd. Zo kan ik dat ook, ze. Mensen, dat is wel al de vierde die hij hier krijgt. Oh, mooi. Ah ja, commissaris, ik heb hem moeten bezighouden tot jij hier bent. Ja, nou ja, dat is goed, dat is goed bedankt, vriendje. Bedankt. Uh, breng mij nu maar een duvel en uh, zet het allemaal maar op mijn rekening. Ja, hoe werkt dat hier? Wacht, commissaris. Oké, okay, zo. Voilà. Ah ja, dat is goed. Eens kijken. Mm. Uh. Koetsen op de burg, ja. dat Japans paviljoen. Uh -huh. ja, hoe spoelt je dat door? Dat knopje met die dubbele pijltjes indrukken, Pieter. Uh, dit hier. Uh -huh. ah, ja, ja, heel goed, heel goed. Uh, voilà. Het ja. concertgebouw. Ja. Er is hier geen klank bij? Ja, daar heb je waarschijnlijk een koptelefoon voor nodig. Ik zal hem eens vragen of hij er eentje bij zit. Nee, nee, nee, laat maar. Laat maar. Ah, hij zwenkt naar boven. Uh -huh. Voilà. De meijer verschijnt. Oh, stop. Is dat wel de meijer? Guido, kijk, hij is... Oh, erg scherp is het niet, hè. Zijn zoom werkt precies niet vlug genoeg. Oh, jammer. Ja, ja daar is hij al uit beeld. Oh. En dan wat? Laten we zien. En dan is het gedaan, hè. De volgende beelden zijn gemaakt toen er al volle politie stond. Ik vrees dat we hier niks mee kunnen doen, Pieter. Mag ik ooit een keer zien? Oh. Merci, merci. Ja. Laat ons alles eens een kopietje maken, Pieter. Wie weet levert de klankband nog iets op. Oh, oh, oh. wie is die tegen de kopie staat te pissen? Oh, oh, oh. Hoe dan ook, meneer heeft niets speciaals gezien en gehoord. Hij kwam langs het concertgebouw, is te beginnen filmen en heeft de Meijer puur toevallig in beeld gekregen. Als ik hem goed verstaan heb, tenminste, misschien dat we hem nog eens met een tolk moeten onderdragen. Ja, dat is goed. Noteer zeker waar hij logeert. Ja, van logeren gesproken, Guido. Wij gaan eens terug naar het Kron Plaza Hotel. Ik snap niet echt goed wat we hier eigenlijk komen doen, Pieter. Ik ook niet, maar ik ga toch mijn neus volgen. Ah, mevrouw Manen. Waar kan ik u mee helpen, heren? Ik had graag eens geweten of er voor dat colloquium van Bernard en partners een kamer gereserveerd was op naam van Flip van Dorpen. Het is eigenlijk Philippe op zijn Frans. Kijk, misschien ook eens onder de naam Flip NV of NV Flip. Ja. Nee, commissaris. Dat weet ik zo. Dat was niet het geval. Ja, kijk toch maar eens in uw computer als je wilt. Misschien is die kamer wel apart. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, dat kan niet. Ons hotel was tot gisterenmorgen volgeboekt. Voor het grootste deel voor uh, Beernards en Partners. En van de andere kamers weet ik met zekerheid dat de namen die u daar noemt er niet bij waren. En trouwens, u hebt de gastenlijst meegenomen naar uw bureau. En als u meer details wilt, moet u bij Bernard en Partners zijn. Nog iets? Ja. Maak me maar eens een lijstje van al de gasten die hier de voorbije weken gelogeerd hebben. Met hun thuisadres, uiteraard. Ja, daar zal meneer De Voor dan wel zijn akkoord voor moeten geven, hè? Ja, ja, ja, regel dat dan maar met meneer De Voor. Is de kamer die mevrouw Valérie Simons had al opnieuw bezet? Nee, die is nog vrij. Oké, okay, geef me dan maar eens de sleutelkaart van die kamer. U beseft toch dat die kamer al lang opgeruimd is, hè, commissaris? Ja, spijtig genoeg wel, ja. Het was toch te denken dat we daar in die kamer van Simons niks meer zouden vinden, hè, Pieter? Als er al iets te vinden was. En wat komen we hier nu in de kamer van de Meijer doen? Nog eens rondkijken, hè, Guido. Je weet nooit. Alle goede speurders blijven terugkeren naar de plaats van de misdaad. Net zoals alle goede criminelen. Dan moeten we hier niet zijn, hè, Pieter. Maar aan het concertgebouw. En bovendien weten we nog altijd niet of het wel een misdaad was. Mm. Wat ben je van plan? Nou, die stomme knieën, hè. Kijk, jij is onder het bed. Waarom? Hier is niks te zien. Zou er iemand zich onder dat bed kunnen verstopt hebben? Onmogelijk, Pieter. Of het moet een soort platte dwerg geweest zijn, trouwens. Vermeulen en zijn mannen hebben hier toch alles grondig onderzocht. Ja, zou er zich iemand in die hebben kunnen verstoppen? Waar, waar denk je toch aan, Pieter? Aan het kasteel van Malen. Daar heeft een moordenaar zich ongezien binnen kunnen werken... en hij is daar al even onopgemerkt kunnen verdwijnen. Voor zover hij daar niet meer rondhangt, natuurlijk. Pieter, er is een groot verschil tussen een kasteel en een hotelkamer. Hm? En nog eens... Hoe is die moordenaar van de Meijer dan te werk gegaan? Is hij van hieruit gauw naar het dakterras van het concertgebouw gevlogen... en daar dan in het niks opgelost... nadat hij de Meijer ongezien een duwtje heeft gegeven? Ja, ik weet het. Het klinkt ongeloofwaardig. Maar er is dus ook nog zoiets als lokken, hè, Guido? Mm -hmm. Ik heb me al afgevraagd of Valerie Simons niet naar hier gelokt is. Maar misschien was het Dirk de Meijer wel. Het Dirk de Meijer is naar zijn eigen kamer gelokt, Pieter. Je bent in het wilde weg geweest. Ik moet toch iets doen, hè? Dan stel ik voor dat we ons even wat meer gaan bezighouden... ...met de moord op Filip van Dorpen. Aha, want gij gelooft dus ook dat er een verband is. Nee, Pieter, tot nader order niet, sorry. Oké, okay. ja, dan zijn we hier weg. Uh, zeg, uh, Guido, nog één ding. Hm? Waarom zou de meijer in godsnaam dat slipje van Valérie... ...in zijn attaché-case gestopt hebben? Wat is uw theorie? Heeft hij dat wel gedaan? Goeie opmerking, ja. Wie weet, misschien verzamelde hij wel slipjes, hè, Pieter? Ja, dat kunnen we wel uitsluiten, hè, Guido. In zijn studio was er geen spoor van zo'n verzameling te zien. Nee, nee, dat is waar. Hij had anders zelf wel heel sexy slipjes, moet ik zeggen. Hele, hele, hele gay. Niet binnen uw diensturen, hè. <laughs> Was Dirk de Meijer wel zo dronken als men dacht? Dat zou ik ook wel eens willen weten. Dat zullen we horen als de resultaten van de autopsie binnen zijn. Hè? Ja. Maar ik zie hier niks verdachts aan die personeelslijsten van het kasteel van Malen. Iedereen die hier opstaat is ondertussen al geverifieerd. Zowel de vaste als de tijdelijke krachten. Ja, we zullen dan maar eens gaan kijken bij de NV Flip zeker. Eens zien wie er daar allemaal op de loonlijsten staat en zo. Pieter. Ah, onze gedetacheerde werkkracht is hier ook weer. Ja, in dat verband, Pieter, ik heb uh, goed nieuws en slecht nieuws voor u. Ik kom van bij de Kee. Ah, wat is dan het goede nieuws? <laughs> het slechte nieuws is eigenlijk dat ik u ga verlaten. Ik heb een aanstelling kunnen krijgen bij de technische recherche bij Klaas Vermeulen. Dus. Ja. En uh, de Kee ziet dat wel zitten. Ja, en uh, gaat ge nu dank u tegen mij zeggen of niet? Hoe? Oh. Heb jij dat geregeld? Ah, wie anders, Jantje... Ik had al lang in de gaten dat er meer in u zat. Ik bedoel, meer belangstelling voor de technische kant, hè? Wel, ik hoop dan maar dat we in de toekomst goed zullen kunnen samenwerken. In elk geval proficiat, hè. Proficiat, Jan. Heel tof voor u. Bedankt, ik ben blij dat je het al het zo opneemt. Nou, en dan nu het goede nieuws. Ja, of het echt goed nieuws is, weet ik niet zo, maar... Uh, we hebben vingerafdrukken gevonden in de bruidsuite van Philip van Dorpen. Afdrukken van procureur Beekman. La. Nou, en... Wat is daar nu zo speciaal aan? Natuurlijk heb je die gevonden. Beekman is toch met ons de constataties gaan doen? Ja, maar we hebben ze niet gevonden waar ze moesten zijn, Pieter.